1 uur. Dit is Jeroen aan met het NOS-journaal. 17 veteranen van het Britse leger worden mogelijk vervolgd... voor hun aandeel in Bloody Sunday, meldt de krant The Telegraph. Vier van hen zouden vervolgd kunnen worden vermoord. Tijdens Bloody Sunday op zondag 30 januari 1972... opende Britse paramilitairen het vuur op een mensenrechtendemonstratie... in Londonderry in Noord-Ierland. Veertien burgers kwamen om het leven... De kwestie roept nog altijd veel emoties op. Over twaalf dagen komt justitie met de resultaten van jarenlang onderzoek naar Bloody Sunday. Bij een zelfmoordaanslag van de Taliban in het zuiden van Afghanistan zijn zeker 23 militairen om het leven gekomen. 16 militairen raakten gewond. De aanslag was gisteren op een legerbasis in de provincie Helmand. Vier terroristen bliezen zichzelf op. Ook brak een vuurgevecht uit dat nog niet afgelopen zou zijn. Ook in het noorden van Afghanistan was een aanval van de Taliban. Daar raakten twaalf Afghaanse militairen gewond. Vier anderen zouden door de Taliban zijn ontvoerd. Vanaf de Amerikaanse lanceerbasis Cape Canaveral... is met succes een onbemande testraket gelanceerd. Bedoeld voor bemande vluchten naar ruimtestation ISS. Sinds het einde van het Space Shuttle-programma in 2011... zijn de Amerikanen voor bemande vluchten afhankelijk van Rusland... De raket van vanochtend is van SpaceX van ondernemer Elon Musk. Boeing lanceert volgende maand een testraket. Een man uit Helmond, die donderdagochtend zwaar gewond raakte bij een politieachtervolging, is overleden. De man was betrokken bij een schietpartij in Deurne, waarbij de bewoner van een huis gewond raakte. Twee verdachten gingen er vandoor in een auto achtervolgd door de politie. De man uit Helmond sprong uit de rijdende auto en is dus nu aan zijn verwondingen bezweken. De bestuurder is donderdag in Duurne aangehouden. Het weer overwegend bewolkt en vooral vanmiddag wat lichte regen of motregen. Het wordt ongeveer 11 graden. Later vanavond en vannacht gaat het vanuit het westen harder regenen. Morgen overdag veel regen en 10 tot 12 graden. Ook staat er dan een stevige Zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort.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 muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort gewoon platen van schellak en Vinyl draaien weer volle toeren het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan de klanken van leer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie nostalgie en melancholie, u luistert naar Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort de geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum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 En die was van Louis Davis met Weet je nogal oud, je opname met 1928. Het komen nu weer een mooie, mooi uur met allemaal mooie oud-Hollandstalige muziek. Zo ook de volgende artiest, johannes Andreas Hoes. Beter bekend natuurlijk als Johnny Hoes, geboren in Rotterdam op 19 april 1917. En overleden in Weert op 23 juli 2011. Was een Nederlandse zanger, producer, componist en tekstschrijver en zijn plaat O, oh, was ik maar bij moeder thuis gebleven staat met 450.000 exemplaren te boek... als zijn best verkochte Nederlandstalige single aller tijden. En hij staat ook wel bekend als de koning van de smartlap. was de man achter duizenden meezingers, smartlappen... carnavalskrakers en levensliederen. Een andere grote hits waren De Smokkelaar, Dat is het Einde... en Friet met mayonaise. En u hoort hem nu samen met Ria Roda... Met wat fijn zou het zijn! Vaar nu toch gauw met me mee. Vaar met me mee naar een eiland. Dicht bij de diepblauwe zee. Wacht, het geluk voor ons twee! Wat fijn zou het zijn! Wat fijn zou het zijn! Met jou naar een eland te varen. Wat veen zou het zijn? Wat veen zou het zijn? Met jou op een eland te zijn. wat je noemt optimist, dit is ok, is de spreuk voor vandaag, dit is ok, geen zeur op het plaats, Voor mij is alles gelijk, of ik arm ben of rijk, want zolang als ik maar lachen dan krijg je mij. Morgen Ik maak pret en geniet. En bak, op de ik ben niet Moeder verloor de strijd, ging de eeuwigheid en kleine Henkel straat bracht de moeder mee naar het graf, Maar hij besefte niet, ondanks zijn groot verdriet, dat nu zijn moeder vergoed hem verliet. Bij de muur van het oude kerkhof wacht een kleuter droef en teer.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 Leeg werd het om hem heen, koelde zich droef alleen, slechts bij het graf van, hij troost naar het heen. Bij de muur van het oude kerkhof, wacht een kleuter droef en zeer. praat een ons lief heertje daarboven, wanneer kom mijn moesje weer? Vader zegt dat moesje slaapt hier, u kan alles, is dat waar? Roep mijn moedertje dan wakker, want ik kan u niet buiten haar. Maar toen zijn moeders dood, werd hij op plaats te groot en eilend riep hij moe.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 Daarvoor was hij nog te klein. Daarom kon hij in de hemel alleen bij haar gelukkig zijn. U hoort de muziek van Willy Derby met Aan de Muur van het Oude Kerkhof. En daarvoor Bob scholte met Het is Oké. Okay. En de volgende dame die ik heb klaarstaan is... ze. Uh, Hendrika Sturm, beter bekend als natuurlijk Rita Corita... was een Nederlandse zangeres geboren in Amsterdam op 24 november 1917... en overleden in Beeksbergen op 24 december 1998. Ze trouwde met haar accordeonleraar, dat was Koen Ooms... en ze vormden samen het duo Co-Rita. In 1958 had ze een met uh, natuurlijk koffie, koffie, lekker bakkie koffie... een lied van accordeonist en componist John Woodhouse dat haar hele leven verder het leven zou blijven achtervolgen, want dat is natuurlijk haar grootste hit. En in 1962 nam ze deel aan het Nationaal Songfestival, de Nederlandse voorronde voor het Eurovisie Songfestival, en ze behaalde met het lied Carnaval de vierde plaats.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 Het eten is net door zijn keel, dan zegt hij nou besjoer. En wordt hij nog kwaad toen. wanneer ik hem zeg. Ik zal wel sokken stoppen hoor, maak jij je maar niet benauwd. Ben jij misschien alleen daarvoor, dus steeds met mij getrouwd. Al is het ook niet alle dagen, nee, mij met zo'n schat van een man. Ik mag niet klagen daarvoor, te blij. En met schot van, uh, een man. Ik had geduld van roze guren, man, als maar met die man van mij kan het ook anders zijn, dan zal ik hem vast niet willen ruilen. Omdat ik zo wil van hem La la la la la la la la la la la la la la la la la la doe maar, hoor. Doe maar lekker... Goeiedag. Nou, dan ligt het aan, hè. Ik had die manier niks meer over. Nou, nou, ik had gedroomd, oh, van onze geuren, manenschijn. Maar met die man van mij, oh, dat kan het ook anders zijn. Toch zou ik hem vast niet willen ruilen. Omdat er gewoon zoveel van hem had.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 Dan schud ik alleen mijn kop, geef een geel geen antwoord op. Ik ben Sally met zijn room en Een mens, het is een leven.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 Mensen in de rats Heb ik van mijn kleine krats Nog wat gegeven Zal ik leven Maar ik blijf zal lief me zal ik Al zegt men Ik ben een oude nar Dan schud ik alleen Mijn kop Geef me geel Geen antwoord op ik ben Sally met zijn vroom en klein. meis. Mevrouw, vroommeis? Heerlijk. Je smult ervan. Dank u. Marie, blijf Sally.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 7, dat is net als in het begin Daar heb je nummer 11 en vlak daarachter nummer 20. Oh kijk daar nou dan tor 7 Dat is weer nummer 5 Wat is dat reuze spannend wat een heerlijk tijdverdrijf Krak krak krak krak Jezus mijn versnellingsbak Flits flits flits even stoppen bij de pits Wachten wachten wachten wachten En het personeel maar jachten Vlug vlug vlug dan weer in de baan terug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 veel kort. Ja, dat was muziek van Dr. P. Dr. Anders P, moet ik zeggen, met Grand Prix. En ja, misschien krijgen we hem weer in Zandvoort, hè. Nederland en Zandvoort is beroemd geworden door zijn Grand Prix, de Formule 1. En ja, wie weet uh, gaat het allemaal gebeuren. En daarvoor hoorde u Sylvain Poons met uh, Sally met een roomijskar. En de volgende artiest, die hoort u eigenlijk uh, iedere week als opening. Dat is Louis Davids, pseudoniem van uh, Simon David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 Die zagen ieder jaar al die pikken ook zo graag. En ze mochten de jongens graag leiden. Een bolle grietje stond aan de voort. Zij jankte zich kahapores. De oude lichting ging nu voor En zij snikte tot haar flores. Adieu, mijn fijne lange grennen, die adieu. Adieu, mijn fijne lange grenne dieren, Tabi. Tabi, als je anderen ziet, denk dan aan je griet, Aan de worsten en de hammen die ik je altijd heb gebracht. Als jij s'avonds dienst had op waard. Aan de borrel in je veld, daar staat er wat, dat, dat, dat, dat. doet me geen keuken, meid, na. Adieu, mijn fijne lange grenne dieren, Adieu, adieu en vergeet me niet, denk aan dikke Griet. Ze kreeg twee kaarten, een dikke brief, toen heeft ze Chloris vergeten. Zij heeft zich heel gauw met een grenadier getroost. Griet had geen last van geweten. Ze was haar lichting, een heel jaar trouw. Dag zwijgend stond zij weer met ogen te brullen, Adieu, mijn fijne langzinnige dier, adieu. altijd jou enig meisje en ik heb me nooit vergooid mijn wapen verlaten dat nooit want de artillerie, de cavalerie die heeft me nooit met rust nooit heb ik een draag ondergekust adieu mijn tof, de louten en adieu adieu, denk toch aan je gerief en vergeet me niet adieu, adieu mijn reuze lange grenadier. Salut. De mensen klagen deze dagen steen en been Zij treuren en zes uur, wat een tijd, waar moet dat heen? Dat al die pessimisten zich vergisten glad verkeerd Heb ik gelukkig van mijn tante Lena lang geleerd Want wie mijn tante Lena kent, die staat gewoon verstomd Die is met weinig toch schatrijk En vraag je hoe dat komt Mijn tante Lena koopt bij de heemba Al heb je een kwartje zoze zeggen in de hema al terecht mijn tante Lena koopt bij de hema zij maakt geen thema van haar thema neemt de hema maar de bab. en tante Lena geeft hier goede raad mijn tante Lena koopt bij de Hema, al heb je een kwartje zo, ze zegt kan je in de Hema al terecht. Mijn tante Lena koopt bij de Hema, zij maakt geen thema van haar thema en neemt de Hema maar te wat, En tante Lena geeft iedereen ieder goeie wat. Mijn tante kent geen zorgen nu nog morgen, dat is toch fijn. Kan alle mensen wensen dat ze net zo zouden zijn. Voor u iets veroordeelt, neem een voorbeeld eerst aan haar. Koopt als mijn tante Lena bij de Hema, geef het klaar. Ons zit je in de lunchroom bij zo heel veel lekkernij. Dat krijgt u er als Hema klant nog op den koop toe.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 En ze werden vooral bekend door het nummer Shalali, Shalala, De Duiven op de Dam. Nou, die heb ik al regelmatig gedraaid. Ik heb er andere voor u uitgekozen. Gert en Hermie met Wil je altijd bij me blijven? Yeah.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 we ja, brengen Ihnen. Hallo, hallo, IT-radio Ladies and gentlemen, de London and Deventry stations calling. Hier, Hilversum Holland, algemeen programma. Geestpras zingt voor u. <tied> De radio, brengt een vreugde het huis, verdient men, amuseert zich zo. Marconi wij danken u en heren u genie. Uw vinding brengt in een menig huis geluk en harmonie. Met een amuseert zich geschiedenis, maar ik wij danken u en eer uw genie. Uw vinding bracht je mee naar huis, verlukkend harmonie. Hilversenthal op je radio. Wij brengen mijn vruchter het huis gezinnen, zo. Maar een wij tanken nu en er een genie. U vinding pak je mee naar thuis, geluk en harmonie. Deze vertelt... Zich moest melden, waar hij toen verscheen op appel. daar hoefde hij niet meer te schouwen, vroeg in en. was Mark Winter met De Heilsoldaat. En daarvoor hoorde u Kees Pruijs met Hallo, hier heel versummen opname in 1930. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest trouwde in 1944 met de Arnhemse Hendrika Gertruide Ria Kuiper... En op 3 februari 1945 kregen ze een dochter, die kent u waarschijnlijk ook wel, dat is Wilke Alberti. En op 9, 28 januari 1950 werd hun zoon geboren, dat was Tony. Ik heb het natuurlijk over Willy Alberti, officieel heette hij Karel Verbrug. En u hoort hem nu met O mooie Westertoren. Oh mooie Toren. jij staat daar jaren al, waar ik ook je voegt me overal. Als je eens, zo ga vertellen, wat je al die.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 La la la la la la la la. Alle dode visjes bakt met de ka. En mijn crisis Chrissy woont in Amerika. L'Amerika, l'Amerika, l'Amerika, l'Amerika.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 Eerst eventjes niesen, anders wordt het een drama, een bloederig drama. Ach biertje, mag je niet kwam, maak je niet kwam. Geen hey, eerst even eten, ik heb dreckig spaghetti. Ik ga met de meisje, die liever het heet Betty. Eerst nemen we fino, en hij ziet al naar de kino en we huren een kano, in een café met een oude piano. Links om de hoek, bij het meer van uw gano, daar ga ik dan heen met die lievert alleen. En dan roep iedereen, hey Ficaro, Ficaro, poes, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro. Ficaro. M'n mes, m'n mes, waar laat ik nou m'n mes? Zeg, snap je dat nou? M'n mes, zeg, waar is m'n mes? Ik raak door die meid, m'n kop steeds kwijt.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 Bravo, my visimo. Bravo, my visimo. Bravo, my Bravo, my visimo. Put him in visimo. Put him in fire. Put him nature. Put La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. me singen, zie me springen. do What is Zegt wel duizend keer toen ik jou neem.